Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is geprobeerd om de neef van en Taghi weg te houden uit de gevangenis in Vught. De neef is advocaat en kon daarom in de gevangenis onbeperkt en vertrouwelijk met Taghi praten. Minister Dekker zegt dat dat voor justitie een doorn in het oog was, maar dat er te weinig aanwijzingen waren dat de neef misbruik zou maken van zijn rol als advocaat. Verslaggever Yusuf Apijij zegt dat Tachi en zijn neef meer bespraken dan alleen ontsnappen. Ook zou Redouan Tachi bezig zijn om adresgegevens te achterhalen van mensen die werken bij die zwaar beveiligde gevangenis in Vught waar hij nu zit. En het is wel echt zeer uitzonderlijk dat een advocaat van een verdachte wordt aangehouden. De advocaat zou ook boodschapper zijn geweest tussen Tachi en zijn criminele organisatie. Varkens- en kippenboeren moeten meer doen om stalbranden en dode dieren in de stallen te voorkomen. Demissionair minister Schouten wil strengere regels. Vooral grote veehouderijen moeten meer aan de brandveiligheid doen. Zo mogen er straks een max aantal dieren in een afgesloten deel staan. Autobouwer VDL in Born in Limburg kan op zijn vroegst volgende week donderdag weer aan het werk. De productie is sinds gisteren verstoord door een cyberaanval. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk. Meerdere bedrijven binnen de VDL groep zijn geraakt. Niet allemaal even erg. En 150 kilometer rennen in drie dagen. Dat is de uitdaging die Mart uit Kolhorn in Noord-Holland te wachten staat. Hij redt langs drie ziekenhuizen die de levens van zijn pasgeboren tweeling hebben gered. De baby's zijn te vroeg geboren omdat tijdens de zwangerschap van zijn vrouw een zeldzame complicatie ontstond. Mart wil nu geld ophalen om de ziekenhuizen te bedanken en voor onderzoek. De hele route staat in mijn horloge, dus ik kan dat ik in ieder geval ook nog weet welke wegen ik moet. Ik heb geen zin om om te lopen, zeg maar. We starten vandaag bij het Dijklanden Ziekenhuis, dat ligt hierachter. En dat is precies de route die onze kinderen hebben gemaakt nadat ze geboren zijn. Zijn eindpunt is Leiden, waar hij zondag trouwens ook nog de marathon loopt. En dan nog het weer. Vanavond op veel plekken weer mist. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Ook morgen vroeg een mistig begin. In de middag breekt de zon door en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. De avondspits in onze regio is nagenoeg over. Je hebt nog wat vertraging op de N247 als je vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt. Bij Broek in Waterland kom je in 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah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 Ze ziet zijn kalme, wijze ogen, telkens, telkens weer. Toch geef je hart niet zomaar weg.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 Slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat was.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 I don't know what we're trying to find, to find We've been dancing with strangers Goodbye. Feet. Bye.